ZFM. Zfm. Irak en zijn leiders moeten zijn liever voor deze krimen van abuse en destructie. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Ja. Can't touch this. Live. Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM. Passion.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 Like a sound of music, <perfektionic> music, music. Nothing like a sound of music, music, music. Nothing like a sound of music, music, Nothing like of music, music. Nothing like a sound of music, music.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 De schutter liep met een pistool het publiek in... en heeft volgens ooggetuigen bewust op een man geschoten. De twee andere slachtoffers zouden gewond zijn geraakt door rondvliegende kogels. Er zijn twee mensen aangehouden, maar of de schutter daarbij zit is nog niet duidelijk. Het Internationaal Monetair Fonds gaat overleggen met Pakistan vanwege de overstromingen. Pakistan heeft 10 miljard dollar bij het IMF geleend. Het land liep al achter met terugbetalen en door de ramp wordt die achterstand nog groter...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 In de eredivisie heeft FC Twente de eerste overwinning van dit seizoen geboekt. De landskampioen won met 3-0 van Vitesse. Ook FC Groningen boekte de eerste zegen. Tegen de Graafschap werd het 2-1. Heerenveen won thuis met 3-1 van NAC. Ajax won met 3-0 van Roda J.C. ML El Amnadoui scoorde twee keer. Hij maakte tegelijk het 50.000ste doelpunt in de eredivisie. Het weer, opklaringen en ook wat wolkenvelden. Morgen, morgen